Freddy van Tijn met het NOS-journaal. In Moskou en twee andere Russische steden... is gedemonstreerd tegen inperkingen van het internet. Vorige maand is daarover een wet aangenomen door het Russische parlement. Als die wet deze maand ook in een tweede lezing wordt aangenomen... zal president Poetin hem ondertekenen. Het doel van de wet is het Russische internet los te maken van dat van de rest van de wereld. Volgens de regering bevordert dat de internetveiligheid in Rusland. Tegenstanders zeggen dat er een ijzeren gordijn neerdaalt over internet. En dat dit een poging is censuur in te stellen en dissidenten het zwijgen op te leggen. In Moskou demonstreerden volgens de organisatoren ruim 15.000 mensen. Volgens de politie nog niet de helft daarvan. In het zuiden van het land heeft de brandweer zijn handen vol aan het opruimen van de schade door de wind. In Zeeland, Noord-Brabant en Limburg zijn meer dan 1350 meldingen binnengekomen bij de alarmcentrales. Die gaan vooral over versperde wegen en bomen of takken die op auto's zijn gevallen. Er zijn voor zover bekend twee mensen gewond geraakt. Een man in Geldrop raakte gewond toen een boom op zijn auto viel. In Valkenswaard waaide iemand van het dak af. Het spoor heeft ook veel last van bomen en takken op het spoor... en schade aan de bovenleiding. De rest van de avond rijden er geen treinen tussen Geldermalsen en Den Bosch... en pas morgen, tijdens de ochtendspits... kunnen weer treinen rijden tussen Sittard en Maastricht. De president van Algerije, Boet is weer terug in zijn land... dat melden internationale persbureaus. Boet bracht de afgelopen twee weken door in Zwitserland... naar verluid voor medische controles... De afgelopen weken zijn er in Algerije massale demonstraties geweest tegen de president. Die is 82 en sinds 1999 aan de macht, maar wil wel nog een keer president worden. Het weer. De komende uren neemt in het zuiden de wind verder af. Verspreid vallen nog buien in het noorden met kans op natte sneeuw. Morgen buien vanaf het middaguur veel wind langs de kust... met kans op zeer zware windstoten. En het wordt morgen ongeveer 7 graden. Dit was het NOS Journaal. Zin in Zandvoort is zin in ZFM. Met nu Peaceful Radio. ...terug bij Peaceful Radio Show 1323. En ja, dit heeft dan al subtitel Peaceful Sleepy Radio. Een uh, meditatie ontspannings en uh, ja, je kan er natuurlijk ook, ook heerlijk bij in slaap vallen. Met dit programma waar de muziekstukken tussen de 4 en de 10 minuten duren. En we gaan beginnen met de six healing sounds van Yuval Ron... Journey to Health and Happiness heeft hij het ook meegegeven. Ja, klinken de titels uh, zoals Angels, Kids Kiss en uh, Sleep uh, Deep of zo, weet ik veel. Nou ja, je kunt het allemaal teruglezen op pixelradio.info. Ik wens je een uh, heerlijk rustig fijn uurtje.